Dames en heren De sneltrein naar Amsterdam Centraal Schiphol en Leiden-Lammerschans Van 16.33. uur van Valt een sneeuwflok op het spoor? In de winter Het is weer mis we ondervinden, Weer veel hinder of de vandaag is niet veel beter Want er zal wel niet toch tijd zijn? We staan, staan, staan we weer te wachten op die schijtrein Op die schijtrein, op die schijtrein We staan, staan we weer te wachten op die schijtrein Sinds die OV chip, chip, chip, heb je alleen maar shit, shit, show Waar is dat kaartje waar je gaatje knip. Mijn geld kwijt Oh yeah En daar sta je dan, sta je dan S'avonds na het werk in een overvolle trein In een overvolle trein In een overvolle trein, trein. S'avonds na het werk in een overvolle trein Snel trein voor de sneltrein, trein de weer vert vertraging weer vertraging door het springen voor de sneltrein voor de sneltrein, voor de sneltrein. trein weer vertraging weer vertraging door het springen voor de sneltrein trein zoals in het weekend is mis mis mis Kunnen ze nou helemaal niks niks, niks Zwaar naar de klote en ik wil naar mijn crypt, yeah. Maar dit is hoe het is en het is gewoon een feit Wat doe je toch bekijkt, hij komt toch nooit op tijd Oh nee yeah. En daar wacht je dan, wacht je dan, wacht je dan s ochtends na het stappen op een zwaar verdraagde trein Op een zwaar verdraagde trein Op een zwaar verdraagde trein s ochtends na het stappen op een zwaar verdraagde trein Ik het is RTRail Tja, DNA Rackets, tegen die fucking NS Wat die klote rijden gaat, is het mijn Dan kan ik naar mijn krimp. tja We're out, motherfuckers!